11 uur, je met het NOS-journaal. TNO gaat de chemische stoffen onderzoeken die in een kelderbox van een flatgebouw in Ede zijn aangetroffen. TNO is de enige instantie in Nederland die strijdgassen mag opslaan en onderzoeken. Dat zei officier van justitie Ozinga vanmorgen op een persconferentie in Ede. Het bezit van strijdgassen is een ernstig misdrijf, maar omdat de eigenaar, een oud-leraar natuurkunde van 65, vorige week is overleden, richt het onderzoek zich vooral op de herkomst van de chemische stoffen. Om 12 uur begint een informatiebijeenkomst... voor bewoners van het flatgebouw in Ede. Burgemeester van de Knaap zal hen dan bijpraten. De bewoners werden gisteren geëvacueerd... maar mogen nu hun huis weer in. Het Belgische vissersschip dat woensdagnacht vastliep... bij het Noord-Hollandse Petten... wordt waarschijnlijk vanmiddag bij hoog water vlot getrokken. De Berger is bezig met de voorbereidingen. De gaten in de rond worden gedicht... en het water wordt uit de boot gepompt. Pas daarna kan het schip worden weggesleept... De kotter liep vast op zo'n 50 meter voor de kust van Petten. Er was een vissersnet in de schroef terechtgekomen... waardoor het schip stuurloos was geworden. De Verenigde Naties zijn bezig met een onderzoek... naar de vraag of Zwarte Piet racistisch is. Vier VN-rapporteurs over culturele minderheden en racisme... hebben Nederland om opheldering gevraagd... over de viering van het Sinterklaasfeest. Ze hadden klachten ontvangen over het stereotype karakter van Zwarte Piet. Dat blijkt uit brieven die NRC Handelsblad vandaag heeft gepubliceerd... De brieven dateren al van begin dit jaar, maar het VN-onderzoek loopt volgens de krant nog steeds. In een reactie noemt de regering Sinterklaas een traditioneel kinderfeest. Volgens de regering is bekend dat Zwarte Piet soms onderwerp van publieke discussie is. Het weer geregeld zon, alleen in het westen kans op een enkele bui. Het wordt 14 graden op de Wadden tot 19 in Limburg. Vanmiddag bewolkt en kans op meer buien, vooral in het westen en noorden van het land. Morgen wordt het met 16 tot 20 graden nog iets achter. Dit was de noodschunal anwb informatie met files. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staan er twee. Tussen Knoopert-Eemnes en Eembrugge, 3 kilometer. En tussen Afrit Buntschoot en Hoevelaak ook 3 kilometer. Door werkzaamheden op de A10-ring Amsterdam-West richting Den Haag... staat voor de Koentunnel 2 kilometer file. Op de A20-hoek van Holland richting Gouda... twee kilometer bij Knoopert-Ketelplein, ook door werkzaamheden. En door werkzaamheden op de A9 staat het vast... op de A22 richting Beverwijk voor de tunnel. De laatste op de A27-Utrecht richting Breda... tussen Noorderloos en Vorkum drie kilometer. Dit is Radio 1. Tros kamerbreed. Presentatie: Kees Boonman en Margriet Vromans. Goedemorgen. Goedemorgen. Het herfstakkoord. Het leek een Haagse discussie, maar in de kern is het natuurlijk een Europese discussie. Den Haag mogen de bewoners van het Binnenhof dan de belangrijkste plek op aarde vinden. Brussel is en wordt steeds belangrijker. En daarom bij ons aan tafel drie Europarlementariërs. Marietje Schaken van D66. Zij wil de nummer één van D66 in het Europees Parlement worden. Goedemorgen. Goedemorgen. Bas Eikhout is bij ons. Hij moet nog wel worden benoemd, maar hij is de enige kandidaat. Dus hij weet nu al dat hij de lijsttrekker wordt van GroenLinks. Goedemorgen. Goedemorgen. En Dennis de Jong is bij ons van de SP. U heeft uh, gisteren een brief geschreven, geloof ik? Een week geleden. Een een week ik een geleden ja. Waarbij uh, dus duidelijk is geworden dat u ook de kandidaat bent. De enige kandidaat trouwens? Nee, want we hebben nog weken te gaan, dus er zijn nog uh, een heleboel mogelijkheden voor mensen die zich kandidaat willen stellen om ook zo'n brief te schrijven. Dat kan allemaal nog. Goed, met deze drie mensen gaan wij praten. U kunt ons zien op troskamerbreed.nl en natuurlijk ook op Politiek 24. De Zaterdagkranten, zoals altijd. Nou, we hebben er ook op de redactie discussie over gehad. Niet iedereen vond het het beste onderwerp... maar we kunnen er niet omheen. De voorpagina van de NRC, ik zeg de voorpagina van de NRC... nu bemoeien ook de Verenigde Naties zich met Zwarte Piet. En inderdaad, we hebben het even gecheckt. Er is een brief van een speciale werkgroep van de VN... en die wil opheldering van Nederland weten... over de Dutch Celebration of Black Piet. Also known as Zwarte Piet, which each year is part of the Saint-Nicolas event 5 december, enzovoort. Um, dit is dus een zaak uh, op wereldschaal uh, geworden, Dennis de Jong. Heeft u hierover een mening over de affaire uh, Black Piet? Ja, het is natuurlijk allemaal een beetje uit de hand aan het lopen. Maar ik, ik denk dat ze het wel ingewikkeld krijgen met het onderzoek. Want ik weet wel... Wie, ze? Nou, de VN, de verenigde oh, Naties. Ja. Want ik weet dat toen ik kind was... toen was ik eigenlijk heel erg bang van Zwarte Piet. Zwarte Piet was de baas. En die had de roe en die had de zak. En die had ook nog de cadeautjes als het goed ging. Uh, dus als je dat onderzoek gaat doen, wordt dat heel lastig. Ik denk, als je het serieus wil aanpakken... we hebben nou in Rotterdam net weer een nieuw slavernijmonument... De slavernij, daar moeten we het over hebben. En dit zijn toch een beetje symbolische dingen, denk ik. Ja, symbolisch, Marietje Schaken? Of is zo'n VN-onderzoek daadwerkelijk nuttig en nodig? Nou, ik ben wel benieuwd wat er uit het onderzoek komt. Ik kan me ook wel voorstellen dat het internationaal... als je niet de traditie kent zoals wij die kennen... waar eh, nou ja, behalve gevoeligheden ook gewoon heel veel plezier voor kinderen bij zit. Ik heb zelf vroeger voor kinderen in de buurt wel eens Zwarte Piet gespeeld. Uh, maar ik ben heel benieuwd waar het onderzoek op uitdraait. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat mensen zich gediscrimineerd voelen... of uh, he, bij iets wat leuk bedoeld is uh, zich slecht voelen. Dus als dat zo is, dan uh, moeten we daar denk ik... Uh, inderdaad een goede discussie over hebben. Ja, een goede discussie. Of zegt u nou dan inderdaad... kleur die Zwarte Piet dan groen of rood of geel of... Nou, volgens mij zijn er, zijn er echt wel oplossingen voor te vinden. We hebben zoveel uh, zware problemen <lacht> die we op moeten lossen. En ik hoop dat we gewoon met elkaar hieruit kunnen komen. Maar ik ben benieuwd wat de VN zegt. Ja. Ik bedoel, dat zou een andere dimensie eraan kunnen geven... als ze echt zeggen he, dat, dit, dat dit aanstootgevend is of discriminerend. Ja, er is uh, Bas Eickhout, uh, Dit is een volksfeest in Nederland. Is er eigenlijk in Europa soortgelijke vieringen te vinden... waarvan je zegt, nou, er is ook wel wat op aan te merken. Daar zouden we ons mee moeten bemoeien als politiek. Nou, dat laatste eigenlijk veel minder. Uh, ik denk nou, zeggen... even bijvoorbeeld aan de stierengevechten in Spanje. Ja, wel, Volgens mij heeft Europa dat... zich daar wel over uitgesproken. Terwijl is... de Spanjaarden ja. zeiden: afblijven, dat is van ons, hoort bij ons. Ja, maar ik, ik dacht meer aan de feesten. Er is ook een discussie in Spanje: heb je ook feesten waarin men allemaal tomaten gooit? Dan houden we daar wel van. Ja, van, nee, dat zal wel. Nee, kijk, ik moet wel echt even zeggen, de Verenigde Naties, dat die zich hier nu mee gaan bemoeien, ja. dat vind ik echt wel een beetje heel ver gaan. Nou, dat doen het... ze naar aanleiding van klachten van mensen dat die zich uh, gekwetst en gediscrimineerd voelen. Dat dus snap het is ik. niet iets wat de VN zelf heeft verzonnen. Nee, maar de VN kan wel zeggen van gaan we hier nou wel of niet iets aan doen. Ja, ik wat... zou liever dit debat ook gewoon aan Nederland houden. Het is een heel typisch Nederlands debat. Marietje Schaken zegt van ik ben blij dat er over gediscussieerd wordt, maar dat wordt al jaren. Het is begint bijna het. Hetzelfde ritueel bijna te worden. Ik vind dat een, die discussie kan prima gevoerd worden. Maar ik vind dan niet vervolgens dat de politiek daar dan iets mee moet doen. Nou, maar kijk dan toch even naar dat tomaten gooien en naar dat stierenvechten. Ik bedoel, daar kijken wij vanuit onze tradities heel anders naar. Daarvan zeggen wij, nou, die stieren die moeten niet dood. En die tomaten gooien, dat is ook zonde. Ja, daar bemoeien wij ons toch ook mee? Tuurlijk, maar dan heb je het wel over dierenmishandeling, wat uiteindelijk ook tot de dood van die dieren leidt. Zelfs als de stier het wel zou winnen, zeg maar. Het stier eindigt altijd dood. Ja. Dat vind ik toch echt wel net weer een ander aspect. Dan als we het hebben over, daarom dat ik zei van, ik vind dit meer te vergelijken met het tomaten gooien, wat, wat ook een cultureel aspect is. Daar denk ik ook niet, er zijn ook mensen die zeggen, ja, dat is voedselverspilling, ja. dat klopt. Misschien moet er een keer een Spaans debat over komen, dus misschien moeten we dat met wat minder doen. Maar om uiteindelijk daar als politiek te gaan zeggen, dat gaan we verbieden, dat vind ik dus niet. Maar bij stierenvechten vind ik wel dat de grens is dat je het hebt over het doden van dieren en het laten lijden van dieren. Ja. Oké, okay, nou, we moeten het hier, uh, dat denk ik, maar bij laten. ook binnen onze redactie... zijn we het niet helemaal eens over de te varen koers, dit onderwerp betreffende. Waarschijnlijk ook niet over het stierenvechten, waar ik niet echt tegen ben geloof ik. Maar de premier die zei in elk geval gisteren dat Zwarte Piet, uh, Zwarte Piet uh, zwart is... en uh, dat het verder geen zaak van de regering is. En misschien is dat voorlopig wel de beste conclusie. Vind jij. Ja. Daarmee meteen maar even de twistappel ook op tafel ligt. Uh, ja, dan gaan we naar de opening van de Volkskrant. Nederland overweegt een missie naar Mali. Een militaire uh, uh, missie. Althans, een grote militaire bijdrage aan een missie naar Mali. Het is een eigen verhaal van de Volkskrant vandaag. Uh, ja, mevrouw Schaken, maar even aan u gevraagd. Uh, Nederland zou dat doen om reputatieschade te herstellen. Want Nederland is te lang aan de zijlijn blijven staan, wat dit betreft. Hoe kijkt u daar tegenaan? Is, is, is dit inderdaad iets wat Nederland zich uh, zou moeten aantrekken? Waar Nederland inderdaad een stap in zou moeten zetten? Nou, in het algemeen is voor D66 het verantwoordelijkheid nemen... Uh, internationaal samen met, uh, met bondgenoten... ook voor de internationale rechtsorde heel erg belangrijk. Ik denk dat je het niet moet terugbrengen tot uh, alleen maar reputatieschade. Daarvoor is de verantwoordelijkheid en zijn de risico's... die militairen zouden lopen in Mali veel te groot. Ja, ze gaan wel meedoen in het hoogste geweldspectrum trouwens... over risico's gesproken. Ja, en daar moet dus heel serieus over nagedacht worden. Dus uh, als de regering uh, hier plannen over heeft... dan moeten we die eerst zien... Via zo'n artikel 100 brief. Uh, mijn collega Sjoerd Soertsma in de Tweede Kamer is... Uh, de vorige presidentsverkiezingen nog in Mali geweest. Dus die heeft ook uh, nou ja, ter plaatse goed gekeken hoe het gaat. Er zijn nog een heleboel problemen. Dus we moeten dat heel zorgvuldig afwegen. Maar internationale verantwoordelijkheid is wel iets... Ja, waar, we, waar we in Nederland ook uh, aan bij moeten dragen. Ja, Dennis de Jong, daarover. Een Nederlandse missie, meedoen aan een militaire missie in Mali. Ja, het is in de eerste plaats iets voor de Tweede Kamer... en minder natuurlijk voor het Europees Parlement. Maar wat mij uh, betreft uh, moet je eerst veel meer feiten op tafel hebben. Mali is ingewikkeld. He. De eerste acties waren misschien nog vrij duidelijk. Maar nu begint er toch iets van een soort aan te ontstaan. En uh, je moet je bij dit soort missies altijd heel goed afvragen... Ja. wat is het nut... En is er een duidelijk plan? En past dat in een goed plan? En ik begrijp dat de Tweede Kamer daar ook nog heel veel vragen over heeft... aan de regering. En dat ze inderdaad eerst met zo'n brief moeten komen... en dan vervolgens ook uitleg moeten geven over wat is echt het nut hiervan. Ja, Nou ja, zou je niet per definitie moeten zeggen... de EU heeft zich hierin gemengd. Veel landen zijn aan de kant blijven staan. Vijf van de 27 landen bleven aan de zijlijn staan. Waaronder Nederland, blijkt uit dit verhaal en niet juist ook in Europees verband moeten zeggen... Nou, het is belangrijk dat wij ons daar wel in mengen wel ons steun aangeven, Bas Eickhout. Nou, ik vind het in ieder geval goed dat we nu een keer... ook de focus hebben op het Afrikaanse continent. We hebben het natuurlijk heel lang over Afghanistan gehad. Maar in Afrika zijn er ook heel veel conflicthaden. Dus ik vind het goed dat daar nu ook vanuit Europe Europa... over nagedacht wordt. Ik vind het argument uh, reputatieschade... eigenlijk geen goed argument om mee te doen. Hm. Ik vind het wel terecht dat er over gediscussieerd wordt. Want als je gewoon gaat kijken naar eigenlijk de brandhaden die uh, in Afrika eigenlijk in die zone zitten... Ja, dan, dan moet je daar als Europa wel degelijk... je ook uh, goed over nadenken denken hoe je daar je tot gaat verhouden. Um, en dan vind ik het ook terecht dat Nederland gaat kijken. Willen wij daar een rol in spelen? Maar je moet het inderdaad niet onderschatten. Het is, het is, een, het is een gevaarlijk gebied. En, en het idee hebben van. Goh, we hebben nu Afghanistan gehad. Dus we gaan even leuk meedoen met Mali om reputatieschade te voorkomen. Ja, dat is uiterst naïef. En dat moet echt heel goed over nagedacht worden. En uiteindelijk inderdaad. Het is een nationaal besluit. Of je mee gaat doen naar zo'n Europese missie. En ja, ja dat, dat zal toch ook echt aan de regering zijn. Toont dat niet meteen ook het lastige aan? Dat het een nationaal besluit is. Er is één minister per land van Defensie die erover gaat... en één minister van Buitenlandse Zaken die erover gaat. Of zou het misschien beter zijn om dat te koppelen? Eén minister van Defensie voor Europa, mevrouw Schaken. Ja, daar moeten we wel naartoe op termijn. Want in elk land, dat zien we in Nederland ook... zijn er enorme discussies over de bezuinigingen op Defensie... En we doen dat in Europa niet slim genoeg met elkaar. We zijn niet in staat om strategisch te plannen wat voor materieel er moet worden ingekocht, waar we op inzetten. En daardoor doen we eigenlijk een heleboel dubbel en kunnen we bijna niks alleen doen. Dat bleek al in Mali, maar ook in Libië zijn we afhankelijk geweest van Amerikaans materieel. En ik denk dat het belangrijk is dat Europa. Uh, we hopen dat het niet hoeft te worden ingezet, maar in de wereld waarin we leven kan soft power niet zonder hard power uh, gaan. Moeten we ook eigen capaciteit hebben? En door samenwerking kunnen we veel. Veel efficiënter en ook kosteneffectiever optreden op het sprake. je met één zo'n minister van Defensie en één minister van Buitenlandse Zaken voor Europa, dan zou je bijna je eigen zeggenschap over je eigen militairen kwijt zijn? Ja, ik, zeg, ik moet niet ben aan denken, eerlijk gezegd. Ja. Want uh, dat betekent dus inderdaad, waar je nu ziet... dat de regering zijn uiterste best doet... om de meeste mensen in de Tweede Kamer te overtuigen. Omdat ze het zo belangrijk vinden... dat onze volksvertegenwoordigers erachter staan. Dan ga je in de toekomst... krijg je een of andere minister van Defensie in Brussel... die dat gewoon eens even gaat besluiten. Misschien met het Europees Parlement samen. Maar dan, dan ben je over de inzet van onze mensen aan het praten. Heel ver weg van die mensen vandaan. Moet je niet willen. Ja, dus moet dan echt die, kan niet op. die inzet in het hoogste gewicht... Spectrum, die uh, wordt dan in Brussel besloten over Sorry, onze stop. jongens en meisjes. Ja. Nou, volgens, mij, volgens mij moet je dus ook een beetje een tussenweg vormen. Je moet Europees wel je buitenlands beleid samen gaan af, uh, afspreken. Dat, dat maakt Europa gewoon veel krachtiger... en daarmee wordt Nederland ook relevanter. Maar de keuze of je jongens en meisjes zelf daar gaan optreden... dat vind ik uiteindelijk wel een nationaal besluit. Okay. Wa waarmee ook dit uh, natuurlijk uh, nog wel een discussie is... die nog gevoerd moet worden, vooral ook in het Nederlandse parlement. Uh, nou ja, We praten zo uitgebreid over Europa... Europa verder. Uh, maar we kijken eerst even terug op de afgelopen politieke week in Den Haag. Weekoverzicht. Gisteravond dacht ik echt van nee, ja, het is waarschijnlijk allemaal toeval. Maar uh, ja, het is wel erg vervelend dat dit nu weer gebeurt. We hadden toch nog een onrustige week. Ruzie met Rusland, kan het erger. We hebben geen tanks, de JSF is nog steeds niet besteld... en de koning kan het ticket naar Rusland nu niet meer zonder extra kosten omboeken. Even zo goed wordt er over en weer ingebroken, gemept en gepest. Genoeg is genoeg, riep het parlement hier... De leeuw mag wel eens brullen. En alsof dit niet al genoeg indruk maakte in het grootste land van de wereld, wilde D66 nog verder gaan. Tijd om de slingers van de muur te halen. Het nederland ruslandjaar was als een feest bedoeld. Maar het lijkt er meer op dat dat feest binnenkort een onderwerp in de Veiligheidsraad wordt. Ik heb ook voortdurend tegen mezelf moeten zeggen. dan nou moet je je inhouden. Want als je hoort dat een van je mensen zo behandeld wordt. Ja, dan kook ik uh, intern ook uh, van woede. Je zou bijna zeggen: wie krijgt in deze kwestie de zwarte piet? Maar het stellen van deze vraag schijnt op zich al in strijd te zijn met de antidiscriminatiewet. Wie krijgt de witte piet? mag daarentegen weer wel. Maar ik zou het wel fijn vinden als we de traditie zelf... op geen enkele manier in gevaar brengen. Terwijl ik aan de andere kant het wel heel fijn zou vinden... als alle pijn eraf gaat. Was het belangrijkste natuurlijk dat afgelopen week... Prinsjesdag nog een keer werd overgedaan. Zonder koning, zonder koets, maar wel met een ander kabinet. Gedogers van Partij van de Arbeid en VVD... Bedankt. U hoort het goed. De oppositie regeert en de coalitie gedoogd. En ik ben de drie oppositiepartijen dan ook erkentelijk... voor hun zeer constructieve houding. Het was een hele klus om de plannen van het kabinet gewijzigd te krijgen. We hebben het resultaat vrijdagavond in een stemmige omgeving... naar buiten gebracht. Ik moet u zeggen dat ik terugkijkend het eigenlijk ook wel... een passende omgeving vond. Want hoewel de koffie met cake en de broodjes ontbraken... hebben we wel grote delen van het kabinetsbegroting... ten graven gedragen. Politiek is er in ieder geval een nieuwe situatie ontstaan. Bijzonder. Misschien wel een experiment, zo noemde de minister van Financiën het. Of op deze manier, met gewoon samenwerkingsafspraken... met partijen die zelf niet in het kabinet zitten. We zijn daarin aan het oefenen, het is nieuw. Tegelijkertijd denk ik ook dat het wel uh, voor langere tijd zo zal blijven. En dan nog even qua Rusland. Hopelijk kunnen de vriendschapsbanden dit weekend weer worden aangetrokken. De inbraak in een Haagspand, berust op een misverstand. Er zat niks achter. Het was gewoon een reguliere inbraak, modus operandi. Uh, vooralsnog komt eruit naar voren dat het om een reguliere inbraak lijkt te gaan... De politie is direct een onderzoek gestart om ervoor te zorgen dat de daders kunnen worden opgespoord. Dat ze ook kunnen worden berecht. Het persbericht van de politie heeft dat de inbraak past qua modus operandi in het beeld. Dat de politie heeft van recente inbraken in dit deel van de stad. TROS Radio 1 het is al meer dan kwart over elf en u luistert naar Tros Kamerbreed... met als gasten europarlementaris Marietje Schaken van D66... Bas Eikhout van GroenLinks en Dennis de Jong van de Socialistische Partij. Mevrouw Schaken, eerst even aan u gevraagd. U zit nu in een heftige campagne met uh, uh, momenteel nummer één in uw... Delegatie uh, Sophie in het veld. Hè? Mm -hmm. is, dat, is dat lastig om uh, uh, samen tegen elkaar te zijn... weer wel in één fractie te zitten en te zeggen... ik ben beter dan de ander? Hoe werkt dat? Nou, D66 is een uh, partij die interne democratie niet schuwt. Uh, ja. We doen dat op een sportieve manier. En het is eigenlijk juist heel leuk om te zien binnen de partij... terwijl er zoveel aandacht en energie in de lokale verkiezingen uh, wordt gestopt. Hè? Overal zijn... Campagnes, verkiezingsprogramma's geschreven, lijsten samengesteld... Ja. dat de discussie echt verdiept over Europa. We hebben ontzettend veel debatten, uh, iedereen nodigt ons uit. Dus uh, het verscherpt en verdiept eigenlijk de discussie over Europa... wat natuurlijk voor D66 een belangrijk onderwerp ja, is. Maar waarom uh, is Sophie in het veld uh, niet geschikt... om de nummer 1 te worden bij D66 in Europa... Nee, ik heb zelf uh, ideeën over hoe we verder moeten met Europa. En ik vind het ook belangrijk om te kijken hoe we mensen daarin mee kunnen nemen. Ja, maar u ontwijkt de vraag. Ik heb gisteren even naar dat debat gekeken tussen u en Sofie in het veld. En daar stonden twee uh, uh, goede vrouwen, allebei. Maar waarvan ik zelf ook dacht, ja, waarom zou je nou eigenlijk op de een en niet op de ander stemmen? En andersom. Wat is nou het verschil tussen u en nou, Dat haar. is aan de leden van D66. Hey, het, dat verschil is, ook? het verschil is dat, um, uh, dat zij met veel ervaring... een uh, heel gedreven daar als, uh, als lijsttrekker is. Maar dat ik ook geloof dat er ruimte is voor nieuwe ideeën... en nieuwe energie voor ons Europa-verhaal... voor de volgende campagne. En ik, Het lijkt mij dat er heel veel kansen liggen... om ook meer mensen daarin mee te nemen. Ik geloof dat we verder moeten met Europa... maar niet mensen achter ons moeten laten. Ja, maar dat wat is, natuurlijk... is nou het verschil tussen haar en u? Want u wil het worden. En zij wil het ook worden. Maar waarom zouden mensen op u stemmen? Omdat ik uh, met ja, nieuwe ideeën en een andere stijl uh, dit doe. En ik denk dat het uh, uh, andere... ook tijd is voor een frisse wind. Uh. En ik, ik vind verder niet nodig om heel erg over de poppetjes te praten. Nou, dat, dat gebeurt al bij een bij. van de poppetjes. <laughs> ja, u, ja, precies. U, u, wil, u wil lijsttrekker worden. Ja, en en ik... als Sofie in het veld het niet wordt... dan stapt ze uit het Europarlement, heeft ze gezegd. Ja, dat heeft ze gezegd. inderdaad. Ja, dat is ja, dus wel dat zou heel jammer. van zijn. al die jaren ervaring... die uw fractie daarmee kwijtraakt. Ja, zeker. Dat zou ook heel jammer zijn. Maar dat risico neemt u? Ja, dat risico is er. En uh, die, die keuze is aan de D66-kiezers. Er zijn heel veel mensen die ook zeggen... nou, tien jaar is een hele mooie tijd. En uh, het is ook goed om nieuwe energie en nieuwe ideeën... voor Europa de ruimte te geven. Zij ja. zei gisteren, het Europese vuur brandt in mei. Nog steeds. <lacht> Bij u? Ja, absoluut. Absoluut, maar ik ben ook heel realistisch. Ik denk dat we ontzettend veel uitdagingen hebben met Europa. Daar moeten we met heel veel energie aan werken. Om ervoor te zorgen dat er meer concrete resultaten zijn. En dat mensen ook ja, verbonden worden aan wat we doen... en meegenomen worden in uh, wat we willen bereiken in Europa. Want er is een ontzettend grote spanning tussen wat er moet hmm. gebeuren in Europa... om Europa beter te maken, democratischer te maken... de economie op gang te krijgen... ons steviger op het wereldtoneel te Geen krijgen... Gang. en waar mensen uh, bereid toe zijn... Om, uh, ja, om verantwoordelijkheid voor te nemen en in mee te gaan voor Europa. Ja, maar hoe dan ook, u bent beter dan Sophie in het veld, toch? We hebben andere ideeën en het is aan de D66-kiezers... tot 1 november om, uh, om een keuze te maken... wie zij als hun lijsttrekker voor ja. Europa zetten. Ja. Dennis de Jong, hoe gaat u dat uh, doen? Bent u beter dan wie zich ook gaat aanmelden bij de SP voor uh, uw plek? Nou, ik, ik ben niet uh, in staat om die vraag te beantwoorden. Kom omdat niet? ik nog niet weet wie er u... verder kandidaat wordt. Ja, maar wat wordt, is dat uh, nou voor hè? onzin? U wil leestrekker worden. Ik ben, uh, Dan zegt u toch bij definitie: ik ben je man. Ik moet het doen. Ja, dat zeg ik ook. Ik bedoel, in mijn brief schrijf ik natuurlijk ook een verantwoording voor de afgelopen jaren. Waarvan ik denk dat ik de doelstellingen behaald heb die het partijbestuur ook van me gevraagd heeft. U en heeft dat ik ontzettend veel zin er heb gevraagd, om, ja. om door te gaan. Nou, misschien af en toe nog wel wat meer. Maar in ieder geval ben ik er klaar voor. En ben ik uh, graag bereid om vijf uh, jaar. Maar, en uh, als u dan niet de nummer 1 wordt voor de SP... Uh, stapt u dan net zoals Sophie in het veld op? Ja, daar heb ik nog helemaal niet eens over nagedacht. Nou, uh, ik ben net bezig met een kandidaatstelling, dus laat u nou, eens ja. kijken... Nee, dat denk wie er je verder over nog op staat. Daar denk zo in je de over na. Daar heb je een strategie voor. Als je je aanmeldt, dan denk je ook wat je gaat doen als je verliest. Nou, Ik heb in de brief, laat ik, laat ik daar eerlijk over zijn... Uh, geen clausule opgenomen dat uh, ik alleen maar voor lijsttrekker ga. Maar, dus u bent ook, ben ook tevreden met de nummer twee? Ik, ik denk als we een hele goede zouden vinden voor nummer één... maar tot nu toe uh, heb ik dat nog niet op het oog. Dus uh, zie ik nog geen andere die ook zeggen van... wij willen graag lijsttrekker worden, maar moeten het zien. Ja. Ja. zou weer iemand weten eigenlijk, die beter is als u. Ik zeg net, ik heb nog niemand gezien die dat nee, nee. zou kunnen worden of willen worden. Is er, maar, er iemand maar waar u kunnen? bang voor bent? Dat u denkt, oeh, ik hoop niet dat die zich meldt? Ik ben nooit bang voor mij. Kunnen ja, ja, ja. jullie eigenlijk ja. een referendum ja. houden? Hoe, hoe, hoe wordt de nummer één besloten bij de SP eigenlijk? Uh, je krijgt een... Uh, he, nu mag iedereen zich aanmelden. Dan krijg je op een gegeven moment de kandidatencommissie. Alleen een de leden hè, mogen die... zich aanmelden. En... SP-leden. Ja, SP-leden. Ja. En dan vervolgens krijg je een lijst die de kandidatencommissie opstelt. En daar kunnen mensen zich alsnog weer als tegenkandidaat tegenover zetten. En dan gaat het congres op 22 februari erover stemmen. Ja, en er wordt over het... gestemd. Het is niet iets wat de partijleiding nee, bepaalt. Nee, nee, nee, nee. Het is... Okay. Uh, 1200, 1300 leden die daarover gaan stemmen. Okay. En Bas Eikhout, wat moeten we op dit vlak aan u vragen? Of is het allemaal geritseld en geregeld? Nou, het is niet geritseld, het is wel geregeld. Uh, wij hebben het referendum al gehad in september. Uh, dat was inderdaad mooi om te zien dat er een Europa-debat was... door de hele partij, dus dat is het goede. Maar U was eigenlijk <coughs> al de nummer één geworden... zonder dat wij het in de gaten hadden, hè? En dat zonder was, verkiezingen. Dat was, dat ging was dat... tussendoor, maar dat is gewoon delegatieleider. Hè? Dus, hmm. dus dat is aan de delegatie. Maar nu hebben we een referendum in september gehad voor alle leden... waarin uh, er twee kandidaten waren, ja. ik en Marije Cornelissen. Dus wij hebben het debat gehad waar uh, Marietje Schaken en Sofie... in het veld niet mee bezig zijn. Ik moet heel eerlijk zeggen, als ik deze vraag allemaal hoor, ben ja. ik heel blij dat ik die fase heb gehad. Uh, ik, ik, ben dus, uh, ik heb dat referendum gewonnen. Maar het moet nog officieel bekrachtigd worden op het congres van december. Maar in principe heb ik het referendum gewonnen. Dus ja, ik ja. ben Dus wordt het gewoon, de affiches ik, ja. kunnen worden gemaakt. Ja, dat wordt het, men al, daar wordt al aan gewerkt. Ja. ja. ja. Okay. Nou, laten we het maar eens even uh, hebben over uh, waar het deze week uh, in Nederland heel erg over is gegaan. En ik ben ook heel erg benieuwd hoe dat uh, in het Europees Parlement heeft doorgecijpeld, is doorgecijpeld. De betrekkingen tussen Nederland en Rusland natuurlijk. Uh, het, het, het lijkt onderhand een wedstrijd te worden. Ik weet niet of er iemand de score bijhoudt, maar uh, ik geloof dat we inmiddels uh, 3-2 achter staan. Uh, die, die betrekkingen tussen Rusland en Nederland staan behoorlijk onder druk. Hoe, hoe gevaarlijk is dat? Is dat gevaarlijk? als ik nou ja, het is, het is wel gevaarlijk. Het is altijd gevaarlijk als er gewoon een hele, hele grote spanning is tussen toch gewoon ja, twee belangrijke landen. En, tussen twee grote landen? Ja, ik wou zeggen, zeggen nee, twee grote landen, dacht ik al van nou dat kan ik niet. Dus ik heb er belangrijke landen van gemaakt. Ja, en als ik zeg gevaarlijk en u bevestigt dat, in welke zin zit daar dan gevaar in? Nou, er zit sowieso gevaar in dat, dat dit escaleert en dan krijg je handelsoorlogen. En dat kan allemaal nog grotere gevolgen ja. hebben voor eigenlijk ook de hele EU. Dus dat, dat wil je gewoon niet hebben. Er zitten er voor miljarden in, hè? Ja, maar wel en dat is ook wel belangrijk. En dat vergeten we soms wel eens in Nederland of in de EU. Uh, Rusland is ook heel erg afhankelijk van ons. Hun grootste afzetmarkt, met name met fossiele energie, is Europa. Dus wij moeten Rusland waarschuwen? Nou, kijk, we kunnen, dat betekent wel dat wij ook heus wel wat steviger kunnen zijn. Want ja. het is echt niet zo dat, dat, dat wij alsmaar afhankelijk zijn van Rusland. Nee, het is uitermate andersom ook. En bijvoorbeeld als je gaat kijken naar de olie- en gasexport van Rusland... die gaat naar beneden... In de richting van de EU. Dus de Russen die zitten daar ook wel naar te kijken. Van, oh, wat, wat gebeurt hier? Dus die, die, die geopolitieke balans is van twee kanten. En ik denk dat wij dat soms iets vaker moeten realiseren. Dat wij ook een machtsfactor zijn. Ja, Marietje Schaken knikt meteen. Moeten wij Rusland waarschuwen? Pas op. Nou, er is al een heel groot machtsspel bezig tussen Rusland en de EU. Als je kijkt naar uh, associatieverdragen en handelsverdragen... met landen als de Oekraïne, Azerbeidzjan, Armenië... Uh, maar ook uh, de oostelijke uh, lidstaten van de EU. Rusland is niet blij met de invloed die uh, Europa... via dit soort verdragen krijgt in de regio... en probeert echt die landen te straffen... om zo zijn invloed te laten gelden. En ik denk dat we inderdaad uh, als... Europese Unie veel meer onze macht moeten bundelen ten aanzien van Rusland. Waar, waar Nederland en Rusland spanningen hebben, geldt dat bijvoorbeeld ook voor Litouwen. We werden daar zuivelproducten aan de grens tegengehouden. Dat is een, een befaamde uh, maatregel van Rusland. Dan gaan ze ineens heel goed op de kwaliteit letten, want er zou maar wat mis mee zijn. Dat wordt gewoon politiek ingezet. En uh, waarom zouden we niet onze krachten bundelen om inderdaad onze invloed en onze afzetmarkt en onze politieke en diplomatieke macht veel steviger in te zetten? Maar want op, op welke manier zou dat dan kunnen? Want nu is er gewoon dit akkefietje tussen Nederland en Rusland. Nou ja, noem het maar akkefietje. Het gaat natuurlijk ook over hele ernstige kwesties. Hè? Ik bedoel, de mm -hmm. Greenpeace-activisten zitten ja. ook nog steeds vast. Ja. Dat is helemaal geen akkefietje. Maar op welke manier zou Europa daarin dan Nederland kunnen ondersteunen? Ja, door ook te zeggen, als je aan één lidstaat komt, kom je aan ons allemaal. Dit, dat willen we niet. En uh, om gewoon op het hoogste niveau gesprekken daarover te voeren. Een, uh, en desnoods ik, uh, maatregelen voor te stellen. Kan ik een voorbeeld geven om te laten zien hoe verzwakt Europa op dit moment staat. Dat is ja, gewoon het, een, het, het energiebeleid. Europa, de Europese landen als afzonderlijk, hebben alle landen om zich heen... 60 bilaterale energiecontracten. Waarin niemand precies weet wat er is afgesproken. 60. En dat en bilateraal zien, bedoelt u ieder ja, apart met een Rusland? E u met, ja, tussen Rusland of andere, Maar dit is, ja. laat zien gewoon hoe versnipperd ons, ons energiebeleid is. Al die landen onderhandelen alleen als lidstaat met Rusland. Ja, dan is het natuurlijk logisch... dat Rusland heel makkelijk die landen tegen elkaar kan uitspelen. En dat doen ze dus ook. Ja. Dus dat moet je echt veel meer in één hand geven. Want dan sta je gewoon sterker. En dat, dat... Kijk, Nederland heeft tot nu toe zelf een gasbel... en heeft daardoor een beetje Rusland nooit als een grote boeman gezien. Maar in alle Oost-Europese... Landen weet men al lang natuurlijk over ruzie met Rusland als zij weer even de gaskraan dichtdraaien. Ja, maar toch is het dan raar dat Timmermans heeft gezegd er is komende week wel een EU-top, maar daarin stel ik <kuggen> deze kwestie niet aan de orde. Nee, maar ik denk dat die wel aan de orde komt. Want die wordt wel aan de orde gesteld. Ja, want ook andere EU-landen hebben altijd al probleem met Rusland. Dus dit gaat breder dan Nederland. Ja, en vooral vanwege natuurlijk de Greenpeace-zaak. Want Dennis ja. de Jong er zijn natuurlijk uh, niet alleen Nederlanders... die nu vastzitten in Moermansk, maar ook uh, Fransen... en nou, nog een aantal andere nationaliteiten. Dus het is wel een grotere zaak dan alleen van, uh, van Nederland. Dus zal het om die reden ook wel aan de orde komen van de week. Ja, ik denk dat het heel goed zou zijn en dat het ook zal gebeuren. Omdat je op allerlei terreinen... We hebben ook een debat gehad in het Europees parlement... over de uh, laat zeggen, homorechten in, uh, in Rusland. Dat is ook een zaak die ons allemaal raakt. He, de, de SP is ook absoluut voor samenwerking op het terrein van buitenlands beleid. Niet om het over te dragen aan mevrouw Ashton of zo... want daar komt er helemaal niks van terecht. Maar wel om met elkaar afspraken te maken en goed uh, samen te werken. Wat die energie betreft wil ik nog wel zeggen... dat zou ook best een onderwerp kunnen zijn waar je goed over kan spreken. Maar hetzelfde Europa waar we nou zo enthousiast over doen... is ook het Europa wat de privatisering van de energie heeft bevorderd... zodat het dus allemaal steeds meer commercieel en ingewikkelder wordt. Ik denk, als jij goed wil onderhandelen met de russen, moet je ook weer terug naar een situatie... dat de overheid wat te zeggen heeft over die energie. Dus dan zou die privatisering moeten worden teruggedraaid... zodat het dan ook op regeringsniveau over gepraat Ja, dan wordt het wel weer makkelijker voor ons. En zoals het vroeger ook makkelijker was... om over dat soort dingen te onderhandelen met andere landen. Ja, mevrouw Schaken, wat verwacht u eigenlijk... Eh, als dan bij die Europese top, top uiteindelijk toch... een van de regeringsleiders naar voren komt en iets gaat zeggen over... wij moeten gezamenlijk iets vinden over Greenpeace... en zorgen dat die mensen terugkomen? Hoe, hoe stelt u zich dat voor, dat dat zo gaat? Of wat is de taak mogelijk van het Europese parlement... komende week, in deze... Nou, voor het Europees Parlement zijn uh, problemen zoals uh, mensenrechten, uh, persvrijheid, uh, de beperking van persoonlijke vrijheden, politieke vrijheden in Rusland echt een heel groot probleem. Wat we al vaak hebben aangekaart. Uh, en ik zit zelf in de handelscommissie waar we dus continu te maken hebben met die druk van Rusland op uh, landen waar de EU ook uh, associatie- en handelsverdragen mee afsluit. En we moeten daar gewoon heel helder in zijn, ons meteen uitspreken en ook duidelijke diplomatie voeren met die landen... dat wij graag willen dat zij zich aan hun afspraken houden. Want het is echt een getouwtrek voor invloed uh, in die landen... waar Rusland echt uh, nou ja, politieke spelletjes speelt... die niet uh, bij de Europese stijl passen. Hè. Wij zijn heel erg van regels en duidelijke afspraken... en niet politiek inzetten van uh, kwaliteitscontroles... op mm. voedsel of douane of zo... Dus um, we moeten heel duidelijk zijn in wat, we, in wat we beogen en onze krachten bundelen om ervoor te zorgen dat we dat op hoog niveau en ook gezamenlijk aankaarten. Bas Eickhout. Ja, uh, Greenpeace staat op de agenda van het Europese ja. parlement volgende week. Uh, wat eigenlijk heel belangrijk wordt, en dat zal het denk ik ook het Europese parlement om vragen aan de lidstaten, is dat zij Nederland steunen in die juridische zaak. He, Nederland is uh, vlaggenvoeren van het schip, en daardoor heeft Nederland die juridische zaak aanhangig gemaakt. Het is heel belangrijk dat eigenlijk de andere 27 EU-landen zullen zeggen. Wij steunen Nederland in, in die juridische zaak. Zodat het heel duidelijk een EU-zaak wordt. En dat heeft veel meer effect ook naar Moskou. Want Moskou neemt zo'n juridische zaak... Ja, in Moskou is alles politiek eigenlijk. En het wordt heel belangrijk dat de EU wel laat zien... van Juist dit soort juridische zaken zijn voor de EU als geheel heel belangrijk. Je kan allerlei politieke meningsverschillen hebben. Maar je gaat, niet, je gaat niet politiek en juridische zaken vermengen. En dat is wat Rusland natuurlijk aan het doen is op dit moment. Ja, dus, Rusland... Als je, als je er zo over praat, dan zou je bijna denken... nou, Rusland hoort eigenlijk, zou eigenlijk bij de EU moeten horen. Dan, dan ben je misschien van heel veel problemen af. Dat, of, ga, of maak ik nu een wel een hele grote, grote stap? Oef, ja, kijk, dat, er zijn mensen die zeggen... laten we dat wel eens doen. Uh, ik zelf uh, denk dat het dan eerder is... dat de EU bij Rusland komt. Dus dat, uh, dat lijkt me niet en echt dat het dat vindt modele... u geen aantrekkelijk idee? Nee, nee. volgens mij hebben we nog meer problemen ook met de EU... van hoe komen we tot een politieke unie. Als je daar Rusland nog eens bij gaat zetten... dan denk ik dat we daar helemaal nooit uit gaan komen. Nee, ik zag Dennis ik... de Jong ook een heel klein beetje glimlachen. Of is dat een soort nou, ver gezicht waarvan u zegt... Nou, dat nou, is misschien wel termijn... mooi om de EU nee, Socialistische helemaal uh, hopeloos partij. te maken. Ik, ik moest... Ja, er is een theorie. De Britten hebben dat lang... Ja lange tijd gehad, als je de EU nou maar heel groot maakt, dan uh, kan die niks meer. En dat, uh, maar dat, dat uh, onderschat je de Europese Unie. Nee, ik moest lachen omdat ik uh, deze week uh, uh, weer een Eurocommissaris hoorde zeggen, dat was de man die over uitbreiding gaat en die had niet zoveel bereikt deze periode. Dus die wil natuurlijk ook weer laten zien dat hij toch wel wat in zijn mars heeft. Dus die zei, nee, nu moeten we eens even goed vooruit en moeten Turkije erbij en de Balkan erbij. Dus het speelt wel weer. In Brussel. Dat idee dat we weer heel groot, extra groot moeten worden. Mm. En ik vind dat nou, levensgevaarlijk. valt nou, dat wel we nee, hoor. We hebben dus op dit moment helemaal geen steun voor de 28 lidstaten. Heel veel Nederlanders hebben helemaal niks met een heleboel van die lidstaten. En dan gaan we er toch weer meer bij halen. Dat moeten ja. we niet doen. Nou ja, het is waarschijnlijk ook wel iets te te grote stap, om nu over de toetreding van gaan. Ja, ja, maar daar hebben we het ook helemaal ja, niet over. En zelfs niet over de toetreding van Turkije. Nee. Maar waar het wel over gaat, en daar refereerde Dennis de Jong al even aan, is dat er elk jaar uitbreidingsrapportages zijn. Dus hoe ja. doet een land het? Nou, als we dan naar een land als Turkije kijken, dan zien we dat er ontzettend veel problemen zijn. We hebben die demonstraties gezien die met hardhandig politiegeweld zijn neergeslagen. Persvrijheid staat onder enorme druk. En het is juist goed om als Europa te kijken hoe je juist thema's als fundamentele vrijheden en de rechtsstaat kunt aankaarten in zo'n uh, toetredingsproces, om zo ervoor te zorgen dat de rechten van mensen uh, ja. verbeterd worden. En als dat is wat anders dan zeggen, we moeten het nu versnellen, want ja. het is, uh, Turkije komt dichterbij, wat de commissaris zegt. Nou, de commissaris zegt, laten we die belangrijke thema's als eerste op de agenda zetten, en als laatste van de agenda afhalen, en ik denk dat dat strategisch gezien een hele slimme zet is. Ja, maar het daarmee... versnellen dus, wat hij zei. En dat is het belang, van we gaan niet de indruk wekken alsof we nu versneld gaan onderhandelen met Turkije om ze sneller bij ons te laten komen, want dat gaat er echt niet niet, uh, lukken. Nee. Laten we het even over de Europese verkiezingen hebben. Want uh, dat is waar u uh, zich natuurlijk vooral op richt. Um... Uit onderzoek van de Financial Times vandaag... blijkt dat er onder de bevolking van Europese landen... een enorme anti-Europa-stemming heerst. Mensen willen op rechtse partijen gaan stemmen. Uh, ja, uh, uh, tegen Europa, tegen de uh, inkomst van uh, migranten. Uh, EU-ambtenaren zeggen in de Financial Times vandaag... dat zij denken dat dit sentiment een hele grote rol zal gaan spelen... tijdens de komende verkiezingen. Bas Eikhout knikt al een beetje uh, zorgelijk... Nee, is, is dit inderdaad een, een, een sentiment dat u ook ervaart en waar u ook uh, nou ja, rekening mee houdt? Oh, ik hou er zeker rekening mee. Ik denk, ik denk overigens dat het best wel gezond is, hoor, dat er nu echt een goed debat over Europa komt. Uh, als je toch kijkt naar de vorige verkiezingen... dan was het toch heel vaak nationale thema's die tijdens de Europese verkiezingen overheerst. En was het meer een afrekening met het kabinet dan dat het echt over Europa ging. Ik heb het gevoel dat dit wel eens... de meest Europese verkiezingen zouden kunnen worden. En dat vind ik alleen maar prettig. Dat daar we als resultaat door... er meer eurosceptici in het Europese parlement zijn gaan komen... dat lijkt me eigenlijk alleen maar gezond. Ik vind op dit moment het grootste probleem... van het Europese parlement... dat we worden eigenlijk altijd gedomineerd... door twee hele grote fracties. De christendemocraten en de sociaaldemocraten. Die verdelen ook heel veel de baantjes onderling. En, en die... Die machtsstructuur mag wel eens wat doorbroken worden. En dat daarin dus nu een grote eurosceptische fractie bij komt... vind ik gezond. Alleen denk ik, en dat is het probleem... dat hun samenwerking een hele lastige wordt. Want wat je ziet is eigenlijk twee stromingen in, die eurosceptische, in het eurosceptische land. Mm -hmm. De ene is inderdaad meer anti-migratie, anti-islam. Denk aan Geert Wilders met Front Nationaal en Vlaams mm -hmm. Belang. Want die samenwerking zoekt die, hè? Die zoekt dus die Christine samenwerking. Lepin. Maar er is een hele andere... Club die juist helemaal niets moet hebben van die anti islamkant en die eigenlijk alleen maar over anti-Europa wil praten. Ja, maar en hij... dat is UKIP, hè, Nigel uh, Farage. En dat, die, die twee gaan niet bij elkaar komen. Nee, maar goed, ze gaan niet bij elkaar komen. Maar uh, ik krijg trouwens net een berichtje dat uh, Marine Le Pen van... Uh, de Front Nationaal in, uh, in Frankrijk op de 13e november naar Nederland komt. Hè, dat was al aangekondigd ja, ja. dat zij zou komen voor een gesprek uh, met, met Geert, Geert Wilders. Wilders. Nou, ja, dat kan een stevig blok worden. U zegt ja, het is misschien wel leuk voor de verhoudingen. Maar nou. uh, ik, wel een, ja, ik wou tot een vraag komen, maar ik u pardon. wou het antwoord geven. Dat scheelt wel in tijd trouwens, mevrouw <laughs> Schaken. En, um, uh, nee, maar er komt natuurlijk ook wel een hele grote groep mensen in dat parlement... die gewoon niets met Europa hebben, die er gewoon tegen zijn tegen de Europese Unie. Is dat handig? Is dat fijn om mee te werken? Nou, politiek wil je dat bestrijden en voorkomen. Ik bedoel, zo zullen we ook de verkiezingen ingaan. Met een verhaal waarin mensen kunnen zien... wat de toegevoegde waarde van Europa kan zijn als we het verbeteren. Dat is denk ik heel erg belangrijk. Maar wat ik ook niet wil, is dat die eurosceptici... een soort monopolie claimen op de kritiek op Europa. En dat we ook heel helder zijn in wat er nog moet verbeteren. Want u heeft ook kritiek op Europa. Ja, het Europa van vandaag is niet een Europa... wat we met fatsoen uh, geslaagd kunnen noemen... of kunnen doorgeven aan een volgende generatie. Nee. Er moet een heleboel gebeuren. Ja, maar het Europa van... Uh... Van vandaag bent u het misschien niet helemaal mee eens. Maar het Europa van morgen is niet het Europa van morgen. van die groeperingen die in ieder geval anti-Europa zijn. Want u bent juist voor meer en meer bevoegdheden naar Brussel. meer uh, Europees doen dan nationaal. Dus ja, is dat een winnerskoers? Nou, ik denk niet zozeer in termen van meer of minder. Ik denk in termen van beter en uh, meer resultaten. Um, en ik maak me wel zorgen over wat de impact kan zijn van nou ja, hele. Uh, extreme partijen, uh, hele radicale partijen... die nou ja, wel de agenda ook heel goed kunnen bepalen... als ze meer gaan samenwerken. En uh, Het gaat soms niet alleen om hun Europa-standpunten... maar er zitten inderdaad hele gevaarlijke uh, standpunten bij... ten aanzien van andere mensen, zeer ja. nationalistisch. En uh, nou ja, Ik denk dat we daar, uh, daardoor hele andere verhoudingen krijgen in het parlement... en het nog best pittig kan worden. Maar we moeten er natuurlijk eerst alles aan doen... om, uh, om zelf zoveel mogelijk mensen op ons laten kiezen. Ja, Even naar Dennis de Jong. U hoort ook bij de euro U Absolute. zit in het Europarlement, ja. maar u bent daar ook sceptisch over. Hoe kijkt u naar die... Uh, ja, zoals dus vandaag in de Financial Times aangekondigde stroming van min of meer extreme euro Maakt u zich daar zorgen over? Ja, ik maak me daar in zoverre zorgen over dat ze uh, de dekmantel hebben van uh, anti-Europees of uh, euro en uh, anti immigratie of anti-vreemdeling, maar... Uh, uh, wat ze uiteindelijk ook zijn, is een heel asociaal blok. Uh, we hebben in de SP nu heel veel discussie gehad over Europa ook. We hebben nu een nieuw uh, kaderkrant, noemen we dat. Er staan onze hoofdlijnen in van, van wat we willen in de komende tijd. En we zijn tot de conclusie gekomen dat de Europese Commissie... dat Europa op de schop moet. Dat het heel anders moet. Wij willen ook af van de Europese Commissie zoals die nu is. Die willen gewoon afschaffen. Geen voorstellen meer van zo'n bureaucratenhap, maar uh, serieus gewoon terug naar de lidstaten die samen met het Europees Parlement aan wetgeving werken. Um, dat is een standpunt wat we gaan uitdragen. Dus wij zijn eurosceptisch, maar we doen dat met een sociaal hart. Mm -hmm. We willen uiteindelijk toe naar een Europa... wat niet meer geregeerd wordt door neoliberale grote bedrijven... maar door, waar gewone mensen hun sociale rechten ook kunnen halen. Maar, maar dan even toch terug naar die extreem-eurosceptici... die dus uh, uh, in opkomst zijn. Hoe, hoe denkt u dat te gaan pareren? Nou, ik denk dat wij duidelijk gaan maken dat uh, in ieder geval... geen van deze partijen het op gaat nemen voor de gewone mensen. He, dat is een mooi uh, rookgordijn van... Uh, jullie vinden het toch ook zo vervelend dat er allemaal bureaucraten zitten in Brussel. Dat vinden wij als SP ook. maar hebben ook maar... heel veel om even in de reden te vallen. Ik bedoel, dat, dat zegt u nu wel. Uh, maar ook die uh, uh, UK-party in, uh, in uh in Engeland en ook de PVV... die hebben natuurlijk toch ook wel vaak verhalen... waarbij zij duidelijk maken wel op te komen voor de gewone mensen... maar dan wel voor de gewone Brit of voor de gewone Nederlander... of voor de gewone Fransman. Dus hoe gaat hij dat, uh, dat verschil precies uitleggen? Nou, het zijn dat u wel voor gewone mensen zijn en dan zij voor ander soort gewone mensen. Zij zijn gewoon rechts... UKIP stemt rechts in het parlement. Uh, de PVV stemt rechts in het parlement. Als wij sociale vraagstukken aan de orde hebben... of het nou gaat om pensioenbescherming... of het gaat om uh, wat minder bezuinigen... dan kom je niet bij die partijen terecht... als je zoekt naar wie uh, wil daar verandering. En daarom ben ik er heel bang voor. Want als we straks een hele grote rechtse, zeer rechtse fractie ja. erbij hebben... dan krijgen we nog meer rechtsbeleid. Ja, maar die, die partijen zijn in ieder geval... tegen een verdergaande samenwerking in Europa... en die uh, toename van de beslissingsbevoegdheid in Brussel. En daar bent u het ook hartstikke mee eens. U zou eigenlijk met hun best voor een belangrijk deel... in één fractie kunnen. Ze stemmen op Nou, de fractie ik aan. denk ja, dat, dat het toch nog even stemmen, iets is. Of het is recht... valt al bij. U stemt ook vaak uh, hand in hand... Nee, dat is onzin. Dat is Alleen als het onzin. gaat is niet over, onzin, zeg, over zuinigheid... dan zijn we ook voor een slanke begroting en dergelijke... dan zijn we geen big spenders zoals GroenLinks. Maar voor de rest hebben wij echt een heel afwijkend stemgedrag... omdat wij gewoon links zijn en nou, uh, de fracties die daar zitten zijn rechts. Nou, en ja, dat toch, is het doorslaggevende... Ja. Het is wel mooi, toch, dat, nee. toch heel even, want Bas Eikhout, u zegt... Uh, uh, ze stemmen vaak wel hetzelfde, noemen ze... Waarin hebben ze bijvoorbeeld gelijk gestemd? Bijna, het gaat bijna altijd als er een discussie is over bevoegdheden naar Brussel. Dan, dan zie je gewoon aan de flanken rechts en links. Dan, stem, dan stemmen ze altijd gelijk. Nee, dus dat is op, logisch. De, op de dimensie van, uh, van meer of minder Europa zitten ze bij elkaar. En wat dan vaak ook het probleem is. Wat ik echt jammer vind van SP. Ook als het over sociaal beleid gaat. En als je meer het zou hebben over rechts, links. Wat je dan ziet gebeuren. Is dat wat wij van GroenLinks heel belangrijk vinden. Is ja op dit moment is Europa vooral een interne markt. Dus hebben wij heel veel kritiek. Wij vinden juist dat daardoor er meer ook sociaal beleid naar Brussel moet. En dan zie je dat de SP zich daartegen verzet. Dat hoor je net ook zeggen. We moeten het allemaal afschaffen wat er in Brussel wordt gemaakt. En dan gaat de SP tegen sociaal beleid... Met de, anti, met de UKIP's meestemmen. Nee. Ja, dat is echt zonde. Toch even dat is, pareren ja, dan, ja, deze Dennis Ja, dit is gewoon echt helemaal flauwekul. Wat Daar stem je we, tegen, Dennis. Wat wij gezegd hebben en wat wij ook gedaan hebben deze week... week de, hè, de Internationale Dag Tegen de Armoede... hebben we een bijeenkomst gehad met alle armoedeorganisaties van Europa... omdat we het heel belangrijk vinden dat we een Europese antwoord krijgen... op de armoede in Europa die door rechts veroorzaakt is. Alleen, wij gaan niet zoals GroenLinks in het diepe uh, ontstorten uh, zonder dat we weten waar we uitkomen. Wij zeggen, er is een prachtig verdrag van de Raad van Europa... het heet het Europees Sociaal Handvest. Daar staan allemaal rechten in, tot aan minimumloon... en uh, maar, hè, dat je een goede huisvesting krijgt. Dat staat er allemaal in. Laten we dat nou eens met elkaar ratificeren. Wil je dat bindend dan maken dan... voor de EU? dan moet de Europese Unie daar partij bij worden. Wil je dat bindend zodan... maken? Nou, dat is toch bindend maken op die manier. Maar dan vind je dus zij ook partij dat de Europese... Eén ook... voor één. Maar dan voor even de vraag, want het is heel belangrijk... vind je dan ook dat de Europese Commissie, de ambtenaren... De landen mogen gaan aanspreken als zij niet aan die normen voldoen... <sus> aan die sociale normen? Dat is het rare van het voorstel van GroenLinks... dat ze de Europese Commissie, die ons jarenlang gedwongen heeft... en dat verandert ook GroenLinks niet 1, 2, 3... Om ons kapot te bezuinigen en alles af te breken. Die, en Slovenië zegt het minimumloon moet omlaag. Tegen de Grieken zegt je moet alles afbreken. Dat we die commissie dan gaan vertrouwen. Dat zij dan ons dan gaan doen? voorschrijven dat sociale zijn rechten. Die maar mandaten. het is wat anders. Als de Europese Unie partij wordt bij zo'n sociaal verdrag. moet alles wat ze voorstellen getoetst worden aan de sociale rechten. En Wie daar ben ik ervoor. voor. Wie gaat dat doen? Wie gaat dat toetsen doen? Er is een heel systeem voor. De Raad van Europa heeft een klachtenprocedure. Dat lopen ook klachten. En als daar uitspraken gedaan worden, moet je je daaraan houden. Ja, maar, ja, maar dat hier Wat hiermee echt misgaat, is dat... Het is dus trouwens ook best wel ingewikkeld, hoor. Jawel, maar kijk, dus, uh, dat snap ik. Dus let er een beetje op, okay, want exact ik zakte even weg. Oké, okay, dus als, als we het hebben over minimumlonen, dan gaat het uiteindelijk over uitgaven van de overheid. Wat Europa nu doet, is inderdaad te veel die uitgaven proberen met bezuinigingsretoriek. Uh, ja af te snijden. Wat wij zeggen is dat daar eigenlijk altijd een politieke keuze achter zit. Kies je, waar kies je nou precies voor? Voor meer uitgaven of ja, voor die bezuiniging? Het is een politieke keuze. Dus wij vinden dat die commissie die dat stuurt dat is een politiek orgaan. Moet dus politiek gekozen worden. Moet ook politiek worden afgerekend. Ja. Wat Dennis de Jong van SP zegt is van dat gaan we eigenlijk een beetje juridisch maken. Maar dat kan natuurlijk niet. Want je hebt dan tegenstrijdige doelen waar een rechter of een juridisch proces niets over kan zeggen. Dus dit moet je in de handen van de politiek leggen. En dat kan alleen maar in Brussel. En dan moet je daar ook politiek afrekenen. En daar, dat is wat wij willen. Ja. En wat de SP wil is gewoon dan heel onduidelijk. Ja, wij ja. willen gewoon af van dat economisch bestuur. Van dat regeren. Van ver af door meneer Reen Waar wij gewoon helemaal niets van mee te maken willen. Ja. Die Reen is wel aangesteld omdat Nederland dat heel graag wilde. Hè? Die wilde ja. heel graag die begrotingspuis rechts-Nederland wilde dat ja. graag. Maar Heel, we moeten heel even over, over die bezuinigingen. Want dat is ook zojuist genoemd. Uh, Nobelprijswinnaar, dat is een Amerikaanse econoom, econoom-schiller. Die zegt vandaag in de NRC dat... Europa een heel ander economisch beleid zou moeten voeren. Niet bezuinigen, maar belasting verhogen, investeren. Want, zegt hij, er is een groot risico in uh, Europa... op instabiliteit door toenemende ongelijkheid... tussen de bevolkingsgroepen. Als je dat zo leest, dan zit Nederland... hij is wel Nobelprijswinnaar economie, hè, dus geen kleine jongen. Mm -hmm. Maar dan zit Nederland en Europa dus totaal op de verkeerde weg. Ja. Mevrouw Schuiken. Nee, ik denk dat het heel goed is om überhaupt ervoor te zorgen... dat er meer vertrouwen terugkomt in de markt. Ik nee, er... heb helemaal, helemaal geen antwoord op mijn vraag. Dat dat ik vraag op de... aan de hand van wat Schiller zegt... zit Nederland, zit Europa op de verkeerde weg met het bezuinigingsbeleid? Nee, ik denk dat het wel belangrijk is om eerst een soort break te krijgen... in het wantrouwen en in het slecht op orde zijn van de overheidsfinanciën. Daar zijn we in Nederland ook heel erg mee bezig. Maar verder moeten er ook in Europa hele andere beslissingen worden genomen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de Europese begroting... dan gaat daarvan nog steeds 40 naar landbouwsubsidies. Nou, Dat is echt uh, niet meer van deze tijd. Er moet veel meer geïnvesteerd worden in onderzoek, innovatie. Maar uh, Bas zei net ook al, uh, he, de interne markt is eigenlijk de kern van Europa... Was het maar zo, want er zijn nog steeds heel veel barrières in de interne markt. Mag ik toch de vraag nog even ja. anders stellen? Want waar u niet op ingaat, en dat is juist zijn zorg... hij waarschuwt voor instabiliteit door toenemende ongelijkheid tussen bevolkingsgroepen. En zegt hij, dat verergert alleen maar door de bezuinigingen. Wilt u daarop ingaan? Ja, we moeten zeker oppassen dat niet die, die gaten groter worden... en ervoor zorgen dat de economie weer op gang komt... dat er uh, economische groei komt. Maar je moet ook daarvoor de overheidsfinanciën op orde hebben... en ervoor zorgen dat bedrijven, want daar komen de banen vandaan... Uh, zonder onnodige barrières, zonder bureaucratische rompslomp... Uh, hun werk kunnen doen. En een belangrijk deel daarvoor is voor Nederland ook... Uh, die Europese interne markt. En volgende week staat ook op de Europese agenda... Uh, de digitale interne markt en de telecommarkt. Er zijn nog een heleboel gebieden... waar er uh, nog helemaal geen sprake ja. is van een interne markt. En waardoor we, als we die barrières wegnemen... economische groei kunnen genereren. Maar maakt u zich wel over deze gedachten uh, wellicht zorgen? Want die ongelijkheid is namelijk ook een voedingsbodem... voor een deel van de bevolking in Europa. Die zegt, wij, wij willen met het Europa... Om er niks mee te maken hebben. Ja, maar natuurlijk, ik bedoel, iedereen maakt zich zorgen over de crisis. Ik ook, over ongelijkheid vanzelfsprekend. Jeugdwerkloosheid in Europa is op een historisch uh, uh, hoog aantal. Natuurlijk uh, leidt dat tot grote zorgen en moeten we zorgen dat het wordt opgelost. Maar een aantal van de problemen die, die er zijn in Europa hebben ook te maken met dat mensen niet makkelijk genoeg in het Ander, in andere landen kunnen werken. Als ja. je kijkt naar die jeugdwerkloosheid... dan zijn er 700.000 vacatures... op banen waar, waar technische scholing voor nodig is. Maar vinden werklozen... die banen niet? Dus ja. we moeten er ook voor zorgen... dat mensen banen kunnen vinden die beschikbaar zijn. Volgens mij vindt Dennis de Jong... dat mensen uit andere landen juist veel te makkelijk... overal kunnen werken, met name in Nederland. Nou ja, D66 uh, steunt eerst een beleid... waardoor je dus landen zoals in Zuid-Europa... helemaal kapot maakt. He? Met uh, het uh, gebrek aan investeringen... en het uh, volstrekt. Lonen omlaag. Uh, alles voorzieningen ja. omlaag. In Griekenland, in Portugal, in, uh, in andere landen. Dat is expliciet door D66 gesteund. En dan nou gaat het dus heel erg slecht in die landen. Is inderdaad de meerderheid van de jongeren werkloos. En dan zegt D66. Oh wat leuk. Dan kun je je broertje pakken. En dan kun je ergens anders in Europa kun je aan de slag. Dat is het Europa van D66. En dat vinden ze dan nog mooi ook. Nou ik vind dat helemaal niet mooi. Ik had liever gezien dat er een beleid was geweest in Zuid-Europa. Wat die landen echt vooruit geholpen. Hadden, zodat de mensen daar hun werk kunnen vinden. Want u vindt eigenlijk dat u gelijk krijgt van deze Nobelprijswinnaar Schiller. Ja, hij heeft heel erg veel gelijk. Als we naar de cijfers kijken, ook in Nederland de afgelopen 30 jaar zijn de inkomensverschillen alleen maar groter geworden. Bij het laatste akkoord is ook weer uitgekomen dat de hogere inkomens, die krijgen het weer beter. En de gewone mensen gaan er allemaal op achteruit. Wow. Nou, dat is het wel Wel een beetje simpel samengevat ja. he? het herfstakkoord. Maar ik was net te ingewikkeld doe het nou even. Ja, eens. maar dit is nou ook weer niet de bedoeling. Bas Eikhout? Ja, volgens mij is is eigenlijk heel simpel als je ziet welke drie partijen je aan tafel hebt. D66 heeft inderdaad gewoon dat bezuinigingsbeleid gesteund. Dus wat Schiller zegt is gewoon ook kritiek op het D66-beleid. Ik snap dat Marietje Ik Zal, je zal hij het... weten van ja, D66? D66. Nee, dat, dat... Oh, iedereen kent D66. In de Nederlandse context kun je dat makkelijk zo vertalen. Uh, dus daar delen GroenLinks en SP heel veel die kritieken. Het grote verschil dan weer tussen SP en GroenLinks is... en dat zegt Schiller ook. Schiller zegt dat moet Europees dus anders. En dat zegt GroenLinks ook. Het moet Europees anders. En dan zegt de SP, en dus, ja, dat moet Europa maar niet doen... Nee, ja, dat, dat moeten we niet oplossen. Maar zo zie Met je de drie partijen kan eigenlijk. Ook heel goed. Ja, Dennis de Jong? Mijn ja, we hebben meenom? dus gewoon, wat ik zei, een, een meerdere vormen van samenwerking. Als je elkaar vastlegt hè, in een verdrag op goede sociale normen, dan noem ik dat niet. We willen niks Europees, maar dan willen we wel gewoon zelf... aan de knoppen blijven zitten. En dat vinden we heel belangrijk. Een, een uh, punt wat altijd uh, verwondering oproept, mevrouw Schaken... is dat u Europees in een fractie zit samen met de VVD. Mm. Nou, nu snappen we dat nationaal wel, want u houdt ook samen met de VVD... mede dit kabinet uh, overend. Maar die VVD denkt wel heel anders over Europa dan u. En die denkt ook weer heel anders dan de fractieleider in Europa, namelijk Kiefer Hofstad... die voor, nou ja, echt voor bijna een Europese regering is... en vindt dat iedereen die er anders over denkt... niet goed bij zijn hoofd is. Dus hoe leg je dat dan... hoe gaat u zich nou onderscheiden van de VVD... die, eh, die u eigenlijk wil bestrijden... maar waar u wel samen in één fractie zit... Eerst even over Nederland. We zijn nog steeds als D66 een oppositiepartij. We hebben een aantal afspraken gemaakt over ja. begroting... en daarmee verantwoordelijkheid genomen op bepaalde punten. Maar we zullen verder, waar het nodig is... natuurlijk gewoon nog steeds oppositie voeren. Ja. Um, maar in die fractie zitten we inderdaad met de VVD. Nou is het wel zo, en misschien is het leuk... om een keer aan iemand van de VVD te vragen. Doen dat wij ook ja, vaak. Ja, dat <laughs> de meningen tussen de drie Europarlementariërs... erg uiteenlopen, ook het stemgedrag. Ja. Dus het hangt er maar zeer vanaf met wie je te maken hebt. Welke VVD ja, uh, maar bij je... Kiezingen is het natuurlijk: heel, gaat het om je onderscheiden? Ja. En, en dan is het toch lastig om uit te leggen aan die kiezer dat je je wel onderscheidt, maar dat je wel samen in één club zit. Ja, nou. In Europa is het sowieso belangrijk dat je samen kunt werken in een, in een soort bredere politieke families. Dat is de basis hoe wij werken in het Europese parlement. Dat geldt voor alle politieke fracties, dat je ook over een aantal verschillen heen moet stappen. Maar voor D66 is het helder dat we verder willen met Europa en dat we daar ook in willen investeren en concrete ideeën hebben over nou ja, hoe je de concurrentiepositie kunt verbeteren. Hoe, ja, je Europa goed, hoe, ma verstevigt. hoe maak je dat nou duidelijk aan de kiezer? Als u ook zegt van he, binnen die fractie stem je dan soms ook nog uh, wisselend, hoe maak je dat nou duidelijk aan de kiezer? Dus nou, het verschil tussen, tussen verder met Europa en een pas op de plek. Zoals de VVD zegt. Uh, VVD zegt geen vergezicht over Europa. Een beetje een Europa als levertraan uh, is het. Dan is het verschil helder met d 60 Wat uh, ja, uitgebreider inzet op een Europa. Wat sterk staat in de wereld. Wat uh, betekenis heeft voor mensen. En resultaten oplevert. Waar economische groei gegenereerd kan worden. Dus we moeten, uh, we moeten door een inhoudelijk programma. En door te laten zien welke resultaten een sterk Europa kan opleveren... laten zien wat het verschil is. En als ik met ondernemers praat, toch ook ja. belangrijk... in de traditionele achterban van de VVD... dan merk ik dat, dat zij zich heel erg herkennen in ja. het D66-verhaal. Snapt u, snapt, u snapt u het probleem? Want als ik op u stem, uh, en dan stem ik tegen de VVD... want ik ben voor uw pro-Europa-verhaal... Uh, dan is het na de verkiezingsdatum. Zit u weer gewoon gezellig met waar ik tegen was in één fractie? En maar die fractie is een, is een pro-Europese, democratische en liberale fractie. Waarbij natuurlijk. Uh, ook intern discussies zijn over de fractielijn... en waarbij D66 uh, in het midden en in de lead zit van uh, waar die fractie staat. Dus het is altijd zo dat je dan meer gewicht legt... aan de kant van uh, nou ja. het pro-Europese progressief-liberale geluid van, van D66... Ja, en dat wel degelijk het onderscheid maakt. Ik zag Bas Eickhout toch heel moeilijk kijken. Ja, omdat wat ik echt jammer vind... die liberalen zijn op heel veel punten echt verdeeld... Uh, eigenlijk tussen de twee scholen D66 en VVD. Uh, je hebt in de liberalen... Europese liberalen heb je de Duitse FDP. Ja, dat is eigenlijk gewoon een VVD-kopie. Ja, maar die dus, bestaat bijna niet meer. Ja, maar straks met de Europese verkiezingen dus zullen de kiestrempel al lager zijn in Duitsland. Dus de, ze komen er wel weer gewoon in. En dan zie je toch heel vaak dat die liberalen, die belangrijk zijn om net wel of niet een meerderheid te hebben, dat ze verdeeld stemmen en dat wij daardoor veel stemmingen verliezen in het Europese parlement. En dat is vaak frustrerend voor ons, omdat we denken we hebben aan liberalen net een meerderheid, bijvoorbeeld op milieubeleid. En dan zie je dat de VVD en de FDP afhaken en dat we daardoor verliezen. Maar ja, nou, daarom echt moeten er dus meer d ers in de Liban. Nou, ja, nou, of juist wat meer aan. De ja, goede dat kant. was het. Ja. Nou ja, goed, maar de, de, de, de politieke leider van, de, van uw fractie, mevrouw Schaken... die gaat heel ver, ook van de week in een lezing, die jij hier in Nederland weer gaf. Maar het, hij, het is eigenlijk steeds een herhaling van wat hij vindt. Uh, iedereen die, die eigenlijk denkt dat je de, de problemen nationaal kan oplossen, is gewoon niet uh, goed bij zijn hoofd. Nou, dat is niet de toon die ik uh, uh, zou kiezen. Maar hij, hij zegt wel. De wereld verandert drastisch en razendsnel. En landen onafhankelijk van elkaar. Dus uh, 28 verschillende lidstaten die kunnen niet meer de rol spelen die ze misschien ooit hadden. Uh, nu die wereld zo veranderd is, waar opkomende economieën zoals China, zoals India, maar ook machtspelers zoals Rusland of de Verenigde Staten een belangrijke rol spelen. Als we onze krachten bundelen uh, op het wereldtoneel, maar ook economisch gezien, dan staan we steviger. En hij ziet dat als een noodzaak. Ik ja. uh, erken die noodzaak. Maar ik vind het minstens zo belangrijk dat we mensen meenemen en dat we ervoor zorgen dat de democratische legitimiteit en ook de democratische controle in dat Europa op orde is. Want daardoor verliezen we nu een heleboel mensen. Terwijl ik denk dat de noodzaak onverminderd is om uh, steeds intensiever samen te werken om het hoofd te bieden aan grote problemen in de wereld waarin we leven. Ja. Um, concurrerend te blijven, het milieu te beschermen, mensenrechten te beschermen. En uh, ja. Ja, dat, Allemaal dat... Europese taken. Hey, ik wil heel eventjes nog naar uh, andere verkiezingen. Want voordat de Europese verkiezingen er zijn, zijn er eerst nog gemeenteraadsverkiezingen en we hebben eigenlijk zonder verkiezingen uh, een, een ander kabinet gekregen. In hoeverre zal het effect uh, te zien zijn? Aanvankelijk op de gemeenteraadsverkiezingen dus van deze nieuwe coalitie en later ook op de, op de Europese verkiezingen. Want Bas Eickhout, u zei net wel: van er zijn misschien nu mm -hmm. aankomende Europese ja. verkiezingen Europeeser dan ooit. Maar is dat wel realistisch? Ik denk het juist ook omdat in maart er gemeenteraadsverkiezingen zijn. En ik vind het jammer om te zeggen voor alle mensen die lokaal heel erg actief zijn. Maar ik verwacht dat juist in maart het heel erg een, een afrekening gaat worden van het. Het kabinet met de gedoogpartners, zeg maar. Dus ik vermoed dat dat heel erg dominant in de gemeenteraadsverkiezingen gaat worden. Mm -hmm. Waardoor twee maanden later, ja, om dan nog een keer een soort nationale discussie te nou, hebben... Dan is het, het misschien de genadeslag. Yes. Ja, dat, zou kunnen, Definitief, dat kan, het kan wel degelijk iets leiden tot, tot een vallend kabinet daarna. Maar ik denk dat daarna oh. dus iets meer... Nou, kijk, als, ja, dat is logisch. Kijk, als VVD en PvdA twee hele slechte verkiezingen neer gaan zetten in maart en in mei... Ja, dan zal dat heel veel druk zetten op deze coalitie. Waarmee dat dus bijna toch alweer nationale verkiezingen lijken Jawel, te worden. Jawel, maar dat is het resultaat. Maar ik denk dat maart veel meer een nationaal debat zal zijn... wat ruimte biedt in mei voor een Europees debat. Maar ik geef toe, het kan wederom een nationaal debat worden. Ja. Maar ik hoop dus zelf dat het meer ruimte is voor een Europees debat... omdat in maart al dat nationale debat was geweest zal zijn. Was dat misschien voor de SP bij voorbaat reden om, om niet mee te willen doen aan die uh, nieuwe coalitiebesprekingen... aan dat nieuwe begrotingsakkoord? Nee, dat ging gewoon af met de 6 miljard bezuinigingen... die er op tafel lagen. Ja, maar en is er bij, in de partij zijn, toch ook een beetje over nagedacht... van kijk uit, we hebben straks twee verkiezingen te komen? Nee, in mijn roemer was daar heel duidelijk. En hij steunt wat hij kan steunen... maar hij steunt geen 6 miljard bezuinigingen. We hebben het er net over gehad... dat het nee. land alleen maar verder omlaag brengt. Ja. Uh, en ik denk denk wat Europa betreft, uh, en over democratie. Uh, het zou mooi zijn als die Europese verkiezingen... Zou, een hoop partijen zouden dwingen kleur te bekennen. Waar ik het meeste van ben. En wat is kleur? is PvdA, CDA, ja? VVD. Allemaal stuk voor stuk zijn ze weer eurosceptisch sceptisch op dit moment. Doen ze en zodra ze in het Europese parlement zitten... dan zijn ja. ze weer federalist. Want ze steunen allemaal uh, oproepen voor een federale Europa... als ze daar zitten. En dat wil ik D66 nageven. En voor Hofstad, die hebben een duidelijke lijn. Ik ben het er helemaal niet mee eens, maar dat is duidelijk. Mm -hmm. En al die andere partijen, die zitten te zwabberen. Nou, het zou mooi zijn als die eens een keer kleur moeten bekennen. En Groendings, hoe taxeert hij Groendings? Even voor de gezelligheid, want zit hier aan tafel. Ja, we hebben dezelfde analyse... en tot totaal verschillende oplossingen. Zij we willen wel graag alles overdragen aan de commissie. Maar het geeft dan een band in ieder geval wat de analyse betreft. Ja, vreest u tot slot mevrouw Schaken... de medeverantwoordelijkheid voor het nationale kabinet bij D66... bij uh, de strijd voor de Europese verkiezingen voor het parlement of niet? Nee. Ik merk ook in, de, uh, in onze partij... we hebben gisteren ook uh, met Alexander Pechtel nog gesproken... over de begrotingsafspraken. Daar hebben we voor D66 een aantal belangrijke resultaten uh, behaald... Eén, het verantwoordelijkheid nemen. Dat is ook belangrijk voor vertrouwen in de politiek. Dat mensen zien dat Den Haag wel kan werken. Dat de politiek wel kan werken in Europa ook. Uh, en we hebben 500 miljoen voor onderwijs erbij gekregen. Ja, en uh, dat, dat was voor dat, ons belangrijk. Dat blokje binnengehaalde successen bij D66... kent elke Nederlander zo stilaan uit het hoofd. Maar het is goed om het nog even <lacht> te zeggen. Nou, we gaan nu alle drie uh, waarschijnlijk de komende maanden... zeker nog regelmatig uh, zien hier. En mevrouw Schaken, u uh, ook succes bij... Uh, uw campagne we de beste Dan nodigen we te te volgende week misschien wel even Sofie in het veld uit... om het weer een beetje gelijk te trekken. Ja. Dank voor uw komst. Marietje Schaken, Bas Eikhout... en Dennis de Jong zaten bij ons aan tafel. Straks kunt u naar uh, uh, het journalistieke onderzoeksprogramma Argos luisteren... en daarna is de tros weer bij u terug met In Bedrijf... en Kees en ik zijn er volgende week weer. Heel graag van 11 tot 12. Een mooi weekend en tot dan. Dag.